De Tweede Kamer wil de strippenkaart handhaven... tot duidelijk is dat de OV-chipkaart niet leidt tot grote prijsverhogingen. Staatssecretaris Huizinga kondigde deze week een onderzoek aan... naar de prijzen van de OV-chipkaart. De SP en GroenLinks hebben veel klachten gekregen over grote prijsverschillen. Voor een deel van de ritten is de OV-chipkaart goedkoper dan de strippenkaart... maar voor anderen is de OV-chipkaart veel duurder. De regeringspartijen vinden dat de prijsverschillen niet te groot mogen zijn... Anders moeten reizigers de mogelijkheid houden om gebruik te maken van de strippenkaart. De samenwerkende hulporganisaties hebben tot nu toe 10,6 miljoen euro opgehaald voor Haiti. Dat is bekendgemaakt op Radio 555, dat een uur geleden is begonnen. Het is een samenwerkingsverband van Radio 2, 3FM en de Wereldomroep... en vier commerciële zenders om geld op te halen voor Giro 555. Radio 555 zendt uit tot vanavond 9 uur. Vanavond is er ook op vier tv-zenders een inzamelingsactie. Vanaf het vliegveld van Port-au-Prince is het vliegtuig vertrokken met ruim 100 Haïtiaanse adoptiekinderen aan boord. Na een tussenstop op Curaçao vliegen de kinderen door naar Eindhoven, waar het toestel naar verwachting aan het begin van de avond zal landen. Mr. Ballen van Justitie besloot na de aardbeving van vorige week dat de kinderen versneld naar Nederland mogen komen. Computers van failliete bedrijven worden vaak verkocht via executieveilingen. Terwijl ze nog vol gevoelige informatie zitten, lijkt het onderzoek van het blad PC Magazine. Volgens de veilinghuizen is het de verantwoordelijkheid van de curator van een failliet bedrijf om harde schijven te laten wissen. Dat kost geld en daarom gebeurt dat niet altijd. Het weer tot slot vandaag wolkenvelden en af en toe zon, op de meeste plaatsen droog en het wordt 0 graden in Groningen tot 3 graden in Limburg. Dit was het. En...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 Nou, nou goed. Je bent een beetje ja goed. De warven Ja, Ik praat gewoon lekker hard over die jingle heen. Het, uh, je mag heel erg corrigeren tikken, maar ik, had, ik, had er, ik trek me er even. Moet ik een lampje aan. weer aan doen. Doe maar. <laughs> tweede uur gaan we dus uh, praten met uh, de mensen van GBZ, terwijl er al één komt aanlopen. Heel en, en die andere heel, heel dreigend, dreigend, zelfs nog. Uh, nou, daar moet, ik, uh, daar moet ik helemaal op uh, gaan letten. Dat is de nummer 1 van de lijst. En de nummer 2 zit ergens verscholen achter, uh, achter de, uh, in de bar. Nou,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 Daar dan was dan ik, ik zelf net heer, zo verbaasd over. En dan heb ik over. het over de heer Fred Paap. Dat klopt, daar was ik zelf ook net zo verbaasd over. Nou, hoe zit dat? Het? Dat is niet voor het eerst dat VVD Nee, nee, nee, nee, nee want uh, we hebben in het grijze verleden Jaap Brugman natuurlijk gehad. En uh, Jaap Methorst, uh, die, dat, uh, meneer, die dat ademen nu deden. Nou, kijk, GBZ bestaat gewoon uit een heleboel ontevreden VVD'ers. ja, dat, ja, dat, dat heb komt. ik ook wel eens uh, gehoord. ja, ja. ja Maar, maar uh, hoe zit dat uh, Dat verhaal? was ik niet hoor. Maar hoe zit dat verhaal? Hij...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 ...momenteel voorzitter van GWZ? Klopt, ja. Maar je bent ook in deze partij eeuwige tweede op de kandidaatlijst. Dat is doe niet dat waar. Geen, ik dat ben begonnen pijn. als derde. Met, nou ja, dus also. ik ga ervan uit dat ik één keer derde <laughs> sta, twee keer tweede...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 Ja. Ja, en dat betekent deskundigheid, gedrevenheid en integriteit. Wetsgetrouwheid, transparant, mm -hmm. uh, open en duidelijk zijn. Uh, Onafhankelijke uh, besluiten kunnen nemen. Yeah. Ja, en dat is hier niet aan de hand met een aantal raadsleden. Wat, uh, ja, dat welk, welk besluit is me... dus niet onafhankelijk genomen? Ja, uh, het, uh, het besluit om uh, amendementen in te dienen wat het midden betreft. Mm -hmm.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 Dus je bent nu kwalitatief en uh, sta je er goed voor, uh, begrijp ik? Ben, ik ben nu kwaliteitsmanager. Overigens heeft... Uh, kwaliteitsmanager? Uh, kw Komt er ook een wethouderspost uh, daarvoor uh, beschikbaar, uh, misschien? Kwaliteitsmanagement heet dat. Ja. Nou, en ja. hetzelfde heeft Belinda gestudeerd van de VVD, dus dat klikte gelijk. Nou. Dan zie ik, dus, zie ik dus al de volgende coalitie, een GBZ en een VVD-coalitie. Dat zou zomaar kunnen dus. Ja, nou dat, ik, ik denk in dit geval toch uh, <laughs> het vaak afhangt van de kwaliteit van de personen waar je mee moet werken. Oh, prima. Zowel in het college als in de raad, dat blijkt toch wel. Uh, <laughs>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 Er zijn uh, voldoende reacties binnengekomen waar wij wel degelijk wat mee gedaan hebben. En is terug te vinden ook in het verkiezingsprogramma? Natuurlijk. Het ah, komt ook op de website. Ik vroeg het een Astrid. Ja. <laughs> Ik ja. zei het net al, het is terug te vinden in ons verkiezingsprogramma. Maar... Het is onverbindelijk, hoor. Ja, ja, je moet hem echt de mond snoeren af en toe maar... Mag dat die op... microfoon van Michel ja, je even je dicht? Het <tie> is ongelooflijk ja. dat tien jaar nog steeds ontzettend nou? Ja. Maar goed Astrid, even de vraag van Tom. Ja. Ja? Nee, daar zijn zeker punten in terug te vinden. Onder andere, neem het parkeren. Daar, daar zijn natuurlijk voldoende reacties op gekomen om, om te komen met het voorstel dat ik destijds al geplaatst heb.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 Die hebben we ook aan andere partijen gesteld. We doen we met de Watertoren? Ja, waar nou, onze slogan is van uh, waar nodig gaan we veranderen, verbeteren en vernieuwen. Want ja, maar... we staan voor het goed, beter, Zandvoort. Zo is dat en met behoud van het goede. En daar hebben we kort draaien voor. Ja, okay. <laughs> maar uh, wat de Watertoren betreft, uh, wij hebben vier scenario's liggen. En die lopen vanaf afbraak met historiserend de oude Watertoren terug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 Ja dat, ja. ja, dat klopt. Dat Zandvoort blijft een muzikaal dorp. Dat ja. blijkt, heb jij, uh, ja. jij uh, 3,50 uh, als sterkte van je bril? 3,50? Wat? Ja. Van je bril. Oh, zit het er nog op? Het staat er nog op. op? <laughs> ja, joh, weet je wat het is? Ja. Ik heb dat brilletje aan nodig. En ik heb er wel wat. Hij is er af. Maar, maar regelmatig uh, heb ik ze in mijn broekzak zitten. Ja. En dan breken die ja. kregen. Ja. Ja. Dus ja. Ik ben een goede klant van de brillen. Ja. Ja. Maar goed... Uhm, uhm, we gaan uh, natuurlijk uh, morgen iets uh, weer beleven. En dat ja, is. Nou, dat is uh, zeer de moeite waard, dat... mag ik wel zeggen. Want ja. uh, dat is uh, het uh, mooie orkest uit onze bijna buurgemeente Heemstede. Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Tegenwoordig dat is, dat gewoon... is bijna professioneel, hè?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 En ik moet zeggen, wat ze het hoofdstuk wat zij morgen uitvoeren is min of meer door ons gevraagd. Zij maken natuurlijk zelf uit wat ze instuderen. Maar wij hebben gevraagd, uh, Toos Berger en ik, dat we daar zelf zo gek op zijn. De 9e Sinfonie van Zorzak uit de Nieuwe Wereld is heel bekend, is uh, zeer bekend. En zij hebben het opgepakt en zijn we gewoon uh, wel gelukkig. Het is mee. redelijk modern hè? Ja, maar het is niet, ja wat zal ik zeggen, het is... Het is niet de echte moderne muziek nee, die bij een is, hoop mensen niet die, die, zo lekker in Het is hoort. niet cacophonisch. Ja, precies. Nee, het nee. is geen Ravel of nee, het is nee, geen Debussy. Nee. Nee. Helemaal niet. Het is echt een mooie symfonische muziek. Nee. En uh, ja, ik ben er zeer gecharmeerd van. En ik denk, de mensen die morgen komen, ik hoop dat ze weer in grote getale komen. Drie uur overigens, ik beginnen dat drie uur. Drie uur. Half hier de kerk open. Ja. En gratis natuurlijk weer.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 Niet alleen voor gitaar, maar voor orkest. Gitaar en orkest heeft geschreven. Dan vind ik dat, ja, je mag niet zo gauw een wonderkind genoemd worden. Maar ik vind dat toch wel verbazingwekkend, minstens. Dat is echt nieuwsgierig. Wanneer is zijn optreden? Dat is bijna aan het eind van het programma. Na de pauze. Het is, ik meen het eerst, het ene laatste stuk. Dat heet Fanta Rossi. Het zal niet zo lang zijn, want al die stukken na de pauze, dat zijn er vijf.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 Rudy Bos. Hm? Ja. Ruud, Ruud Bos, ja. Ruud Bos, ja, die noemen zich Ruud, voluit, ja. Is dat een ja. uh, familie van? Ja, zou van? Niet, ik, zou het, ik, zou het, ik zou het niet <lacht> weten. Het staat, het staat niet in mijn stukken die ik van het uh, Heemsteides Orkest gekregen heb, dus ik zou dat... Uh, ik denk het niet, want... Uh, maar hij speelt mee bij het Nederlands Blazers Ensemble, nou, dat is ook internationaal ja. een heel gerenommeerd uh, ensemble, dus uh, het is niet de eerste de beste. Nee.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 Wel de traditie van het nieuwjaarsconcert in Wenen van de Radetski-mars. En dat is ook een machtig stuk Mag er meegeklapt worden? Natuurlijk. Ja, nee, ja. dat ja. moet hè. Okay. Dat hoort bij de Radetski-mars. <laughs> ja. hoort... ja. Ik hoop dat Verhoef dat ook. <laughs> ja. Dat hij zich ook omdraait ja. en echt ook het, or... het, het publiek gaat. Nou en... ja.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 Dat, uh, ja, uh, filevorming bij de toiletten. Er zijn er eigenlijk te weinig in het jeugdhuis. Dus de bedoeling is dat dat uitgebreid gaat worden. Ja. Dat moet allemaal via vergunningen natuurlijk. Dus uh, dat, ja, is niet zomaar gerealiseerd. Maar we hebben er ook vrij veel geld voor nodig. Ja. Dus we moeten even sparen. Ik heb nog een vraag. En dat is uh, over subsidie. Snijd dan een heel gevoelig uh, punt aan bij de stichting Classic Concerts? Of uh, zeg je van. Ja, de, nou ja, goed. Kijk, de, de, de, de, ge, de college BMW heeft laten weten in zijn algemeenheid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 Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik moet even nadenken. Want het is, het is daar zo gewissel geweest. Eerst komt er een kandidaatstellinglijst uh, uh, met uh, Belinda op uh, 1. Belinda Keurenson op 1. En vervolgens is het uh, met stip op nummer 1. Nou, De heer Taat. Ze, ze, maar goed. Niet met stip. Jawel, wel met stip. Van 7 naar 1. Dat vind ik ja, al een behoorlijke stap hoor eerlijk gezegd. Dus, uh, uh, maar je bent dus nu nummer 4 toch op deze lijst hè? Ja. ja. Ja. Maar in die hoedanigheid zit je, zit je nu hier niet aan tafel. Je bent lid van de raadswerkgroep. Uh, ja, raad kandidaat raadslid natuurlijk. En kandidaat raadslid. maand ja. dat de verkiezingspropaganda, uh, <coughs> propaganda, of tenminste hoe moeten we dat noemen. Ja? De verkiezingen een beetje eraan zitten te komen. Dus dat, dat we daar ook over gaan praten. Ja. Maar we gaan het eerst even <coughs> hebben over parkeren. Klopt. Ja. Jij zit in de raadswerkgroep uh, die heeft gezegd van, uh, nou zoals het uh, nu... Uh, Geregeld dreigt te worden, is niks. Wij hebben er andere ideeën over. En jullie hebben dat voorgelegd, jullie idee voorgelegd aan de uh, commissie uh, Projecten en Thema's afgelopen donderdag. Wat zei de commissie? Nou, om een klein beetje te schetsen van wat er in te, <coughs> is gebeurd. Er is in uh, november een. Uh ook een commissieproject in thema's geweest. Daar is het parkeerplan gepresenteerd van het college, parkeerplan 2009. En eigenlijk, daar heeft de commissie gezegd van het is een goed discussiestuk. Alleen, de commissie ziet iets anders, wil iets anders met het parkeren in Zandvoort. Daar heb ik toen een aantal dingen gepresenteerd, of tenminste gezegd van hoe ik het zou vinden. En daar heeft de commissie zich bij aangesloten... En daaruit voortgekomen is de werkgroep. En we hebben een uh, viertal raadsleden ingezeten. Uh, Kees van Deursen namens GroenLinks, Gijs de Rode van het CDA en Dick Subdorp namens de oude partij. En ikzelf natuurlijk. En die hebben uh, toen gekeken naar met de parkeer wat we wilden. En we hebben toen gezegd we willen een eenduidig parkeerplan, zeg maar wat alle zandvoortjes bedient.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 En hoe ligt dat verder in de fractie? De huidige de, fractie? De huidige fractie uh, is daarover verdeeld. Maar ik weet dat er een aantal op mijn hand zijn. Ja. Dus daar gaan we ook voor. Oké. Okay. Ja, uh, nou ja, goed. Maar goed, uh, ja. hoe nu verder hoe met doen we verder, het parkeerplan? Ja. Wij gaan, uh, dit in ieder geval komt in de raad. En ik heb er alle vertrouwen in dat hetgene wat de werkgroep heeft gepresenteerd doorgang gaat vinden. Met of zonder dit college? Oh, er, jullie kunnen dat nee. gewoon ook zelf uh, in elkaar Goed, we gaan stellen. Ja, naar de verkiezingen toe. Ja. Dat betekent Degene wie dit steunt, ja. die zal ook degene zijn die het uit moet voeren. Het ja. is de raad die bepaalt, en niet het college. Wij stellen de kaders.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 Ja. <laughs> ik ben aan de betere hand, Tom. Ja, Tom. Ja. De adrenaline, gaat, het gaat ik, alleen maar beter. Ja, handen. de adrenaline, dat, die is uh, al heel duidelijk aanwezig bij. Uh, bij dadelijk zo ja. zeggen. Ja. Ik heb zin in Zandvoort en ik wil er iets moois van maken. Ja. Dat is een duidelijk Ik zie de verkiezingen met volle vertrouwen tegemoet. Ook okay. goed. Nou, Tom. Dit was goedemorgen Zandvoort Ja. ja. Deel 3 Deel 3. Had het programma werkte de volgende mensen mee. Uh... Dondergrabber achter de tap. Ja. Redactie: Nel Kerkman aan de knoppen, Roy Halderman en presentatie: Jaap Koper en Tom, Tom Hennis. <laughs> ja. Allemaal een prettig weekend. Denk eraan: morgen twee concerten. Ja, u zult moeten kiezen. Eén is gratis, de andere kost 15 euro.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 Het is de